Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, postzegels plakken hoeft binnenkort niet meer. Een werklunch met postzegelhandelaar Martijn Bulteman. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Verkoop van pingegevens gaat niet door. Eerste buitenlandse bezoek van het koningspaar aan Luxemburg. En verkoop van alcohol in Turkije wordt verder beperkt. Langs de westkust regent het al geruime tijd. In het noordoosten en oosten is nog zon. Het wordt 9 tot 13 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt en regen. Zondag vooral in het oosten regen En verder dit weekend veel wind en het wordt 10 tot 14 graden transactieverwerker van pinbetalingen in Equens... gaat geen pingegevens doorverkopen aan bedrijven. De afgelopen dagen ontstond er echt een storm van kritiek over. Marcel Woutersen, woordvoerder van Equens. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Had u dat verwacht, al die kritiek? Um, ja, het is altijd wel een gevoelig onderwerp. Ik denk dat het vooral ook te maken heeft met het feit... dat mensen misschien niet helemaal een goed beeld hebben... bij wat het nou eigenlijk inhoudt. Um, ook het woord pin lijkt misschien bijvoorbeeld erop... dat wij. Bij wijze van spreken ook transacties bij de geldautomaat registreren of meekijken. Nou, Dat is natuurlijk op geen enkele manier zo. Uh, die data die wij gebruiken, die zijn, op, die zijn nooit te herleiden op individueel niveau. Dus het gaat altijd om uh, groepsgedrag en gegevens. Uh, maar je ziet wel dat er inderdaad heel veel maatschappelijke onrust is uh, ontstaan. En dat is voor ons ook de reden om voorlopig alle activiteiten op te schorten. Had u dat verwacht, die maatschappelijke onrust? Want ja, een beetje privacy-gevoelige acties en Nederland zit op zijn kop. Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat mensen echt, dat, dat betaalgedrag, dat dat een heilig goed is. Uh, wij hebben natuurlijk daar van al, op allerlei manieren naar gekeken. Wij zien het zelf als, uh, en die vergelijking kan ik ook maken, uh, je hebt een snelweg, wij staan langs de snelweg en vinken alleen maar het aantal auto's wat voorbij komt en het uh, registreren of het een blauwe of een gele auto is. Zo in die beleving zien wij het ook. Het is echt het transport van, van een uh, transactie ook op geen enkele manier meer, nogmaals, te herleiden naar een Individuele pashouder. Uh, en ja, het blijkt toch dat de markt daar op een andere manier naar kijkt. Nu is het ook van belang dat we eerst met marktpartijen in gesprek gaan om te kijken waar zitten dan eventuele verschillen van inzicht en wat zouden we dan wel kunnen doen waar iedereen zich achter kan scharen. Dus het is niet van de baan.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 Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Luxemburg... tijdens hun eerste buitenlandse bezoek. Ze zijn bij Groothertog Henri en zijn vrouw. En bij aankomst werden in Luxemburg werden ze opgewacht... door verslaggever Menno Reemeyer en enkele honderden andere toeschouwers. Ja, en een stadje kun je ook doen als het... Ja, het is dan weliswaar een kort kennismakingsbezoek... of een beleefdheidsbezoek, zoals koningin Maxima het ook wel omschreef. Toch staan er altijd Nederlanders langs de kant. Toevallig op vakantie. En ja, toevallig zagen we dat... Uh ontspannen kwam. Ja. Ontspannen? Ontspan. ontspan. <laughs> ja. Ja. ja. Hoe bevalt ontspan? Geweldig. Ja, ja. ja. ja. Ik denk dat hij veel meer uh, dingen bij seizoen heeft. Ja. Even. ja. Wat, wat, wat. Van deze tijd. Ja, ja, ik denk meer, deze. ja, ik denk ja meer van deze, deze, deze tijd. Ja. Ja. Ja. ja. Ik denk dat dat wel een rol gaat spelen. Even voor twaalf arriveren dan twee limousines op het plein voor het paleis. Gewoon standaard erop. En uit de ene stad, de koning samen met de Groothertog Henri en daarachter in de volgende auto koningin Maxima samen met de Groothertog in. Een klein stukje lopen dan naar het paleis onder gejuich van de Nederlanders en hier en daar nog een verlaten felicitatie voor de koning. Fijtje van de Heeft Goed Luxemburg, dus als eerste buitenland, dat wordt aangenaam door het nieuwe koningspaar. Eigenlijk net zoals zijn moeder het deed. Want ook haar eerste bezoek was toen aan Luxemburg. Nog even snel een foto voor de massaal toegestroomde pers. Niet alleen uit Nederland, ook uit andere Europese landen. De Duitse media, de Belgische, de Franse, de Engelse en natuurlijk de Luxemburgse. En vervolgens het paleis in waar het paar een lunch zal hebben met de groothertog en groothertogin. En ook een ontmoeting zal hebben met premier Jonker. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Den Haag is een man aangehouden die nog 16,4 miljoen euro aan de staat moest betalen. De Hagenaar kreeg drie jaar geleden een megaboete. De politie. Hij was veroordeeld door de rechtbank in Den Bosch in 2010 al... vanwege het via internet oplichten van grote investeerders met nep-investeringen. Nou, en uiteindelijk is die man veroordeeld tot het terugbetalen aan de staat... voor een bedrag van nou ja, bijna 16,5 miljoen euro en een hechtenis van, van een jaar. Nou ja, sindsdien wist die man uit handen van politie en justitie te blijven... tot wij in Den Haag wisten te Ja, Begin deze maand kwam de politie de Haagenaar weer op het spoor... en inmiddels zit hij in de gevangenis. De regering van Turkije verscherpt de beperkingen op alcoholverkoop. En ook reclames voor alcohol worden beperkt. Maatregelen rond alcohol van de regering van premier Erdogan liggen gevoelig in het seculiere Turkije. en Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, hoe ver voert Erdogan die beperking door? Nou, een kleine opsomming dan maar. Eh, binnen 100 meter van iedere school of iedere moskee mag je geen drank meer verkopen. Eh, dat betekent lagere scholen, middelbare scholen, maar bijvoorbeeld ook eh, dansscholen. Eh, na 10 avond uur avonds tot 6 uur ochtends mogen winkels en supermarkten hier geen flessen drank meer over de toonbank Verkopen, drankproducenten mogen geen sportevenementen meer sponsoren. En er moeten grote etiketten op alle flessen worden geplakt... die waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van drank voor je gezondheid. Nou, dat zijn een aantal van die veranderingen in de bestaande wet op drankgebruik. Maar in een land als Turkije zijn zulke veranderingen... zeker ook aanleiding tot een enorm emotioneel debat. Ja, want ja, waarom gebeurt dat? Is het allemaal omdat het land verder islamiseert, zoals wordt gesuggereerd? Ja, dat is uh, inderdaad een suggestie van de oppositie, van ook uh, een aantal ondernemers die ik inmiddels heb gesproken... die eigenlijk in iedere wet uh, het bewijs zien dat deze conservatieve regering uh, van premier Erdogan uh, Turkije probeert te veranderen volgens de letter van de Koran. Uh, drank is voor veel Turken die zeg maar een westerse levensstijl leven... Ja, hun vlag, hun identiteit en iedere regering die daar aan durft te komen is levensgevaarlijk. Dat bewijst zien ze bijvoorbeeld ook in de torenhoge accijnzen op drank. Je kunt hier echt heel erg arm worden als je te veel drinkt in het restaurant. 300% uh, accijn zit er hier op, op ieder glas bier. Maar er zijn ook heel veel mensen die ik vandaag heb gesproken... die wijzen op bijvoorbeeld landen in Scandinavië, de Verenigde Staten... waar veel strengere wetgeving bestaat rondom drankgebruik dan hier in Turkije. Ik heb zelf lang in Zuid-Afrika geleefd. Daar, in dat land, een christelijk land, zijn de wetten ook veel strenger dan hier. En onderzoek laat zien dat het drankgebruik... onder die elf jaar van de regeringspartij van premier Erdogan... zelfs omhoog is gegaan in Turkije. Maar ja, juist in dit land waar de strijd zo fel is tussen conservatieve moslims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 Een Spaanse vrachtwagenchauffeur heeft gisteren vermoedelijk met opzet... een ongeluk veroorzaakt op de A27 bij Knopend Hoijpolder. De man reed volgens een getuige twee keer in op een bestelbus. Die raakte daardoor van de weg en kwam tot stilstand tegen de vangrail. De trucker reed eerst achterop het busje... en ramde hem daarna nog een paar keer van de zijkant. Waarom hij dat deed, dat is niet duidelijk. Het verkeer reed op het moment van het ongeluk langzaam, want er stond een file. De 28-jarige bestuurder van de bestelbus is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. Die Spaanse chauffeur is aangehouden. en die wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. Sport. Ja, wielrenner Robert Gesink heeft de ronde van Italië verlaten. want hij had te veel last van griepverschijnselen. De Blanco-ploeg van Gesink nam die beslissing. voordat uiteindelijk die hele etappe werd afgelast. Dat hebben ze ook nog besloten vanwege het slechte weer. Ploegleider Michiel Elijzen.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 met de medische staf om hem, uh, om hem niet meer te laten starten. Verslaggever Gio Lippers, ja, een beetje zuur zegt Elize, maar het moet wel een enorme klap zijn dat hij nou moet, dat afgestapt is. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want uh, als je toch bedenkt, ja, Geesink is naar die Giro vertrokken om uh, in ieder geval een plek in de top 10 uh, te bevechten en uh, liefst nog een plek op het uh, podium. Nou, dat zat er al helemaal niet meer in. Wat dat betreft uh, heeft hij natuurlijk een hele slechte dag gehad uh, afgelopen weekend in de bergen. Ja, komt daar nog een keer de ziekte overheen, gisteren slecht gereden in de tijdrit, ja, dan is het einde uh, verhaal. Dus ik kan me voorstellen, ik heb net een fotootje ook van Geesink gezien, via Twitter is hij rondgestuurd dat hij in de auto stapt op weg naar het vliegveld en hij ziet er gewoon echt hondsberoerd uit. Ja. Dus uh, ja, triest voor hem. Uh, dan maar hopen dat hij weer fit is uh, straks uh, als hij aan de Tour gaat beginnen. Dat zal weer uh, de nieuwe klus worden. Ja, Tour de France. Nou ja, alle beroerds was natuurlijk ook het weer. Die hele etappe ging niet door vanwege allemaal sneeuw. Is dat een goede beslissing? Ja, dat is een hele verstandige beslissing. Want uh, je neemt gewoon grote risico's als je renners met uh, deze temperatuur... en deze weersomstandigheden over die kool stuurt. Hè. Je moet weten, eerst waren de Stelvio en de Gavia waren al uit het parcours gehaald. Dat zijn echt uh, monsters, dat zijn reuzen. Uh, men zou over iets minder hoge bergen gaan, maar het weer is zo slecht... dat zelfs die passen nauwelijks bereikbaar zijn. En uh, dan, dan, dan rest er maar één besluit en dat is inderdaad uh, die etappe annuleren. Hoe triest dat ook is voor de Giro, want eigenlijk is de Giro... Ja, daarmee toch wel een beetje onthoofd. Hè. We dachten uh, tot aan gisteren dat het nog een spannende strijd zou worden. Nou, gisteren besliste Nibali eigenlijk die strijd al in zijn voordeel. Hij zette Evans al op uh, ruim vier minuten. En uh, ja, nu is het eigenlijk helemaal afgelopen. Ja, Geesink weg. Uh, Daniel, Dani, Danilo Di Luca, die is geschorst. Uh, Epo, die heeft dus weinig geleerd van zijn vorige schorsing. Ja, dat is, dat is, waarschijnlijk gaat hij een levenslange schorsing tegemoet... omdat het uh, niet de eerste keer is, maar de tweede keer dat hij echt betrapt is... op het gebruik van doping, is ook al een aantal keren in opspraak gekomen... omdat hij zich met dubieuze artsen had ingelaten. Dus uh, voor die Luca lijkt het mijn einde carrière. Gio Lippens. We hebben nog een tennisverhaal er is gelood voor de eerste ronde van Roland Garros. Aranska Rus heeft het niet getroffen. Want ze moet tegen de Italiaanse Sarah Errani. De nummer 5 van de wereld. Ze was vorig jaar finalist op Roland Garros. Igor Seisling moet tegen de Oostenrijker Jurgen Metzler. Robert Haasen begint tegen de Fransman Kenny de Schepper. Eolander van de Velde zit bij de ANWP, verkeersinformatie. En die heeft drie files, eentje op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden staat 2 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen de knopen de Rottenpolderplein en Velzen 4. En de laatste is de A28 Utrecht richting Zwolle... bij Leuzen staat 3 kilometer. 13 over overeen hoofdpunten van het nieuws. Equens e quens ziet voorlopig af van plannen... om gegevens over pintransacties door te verkopen. Aanleiding, zeggen ze, is de maatschappelijke onrust... Koning en koningin zijn op bezoek in Luxemburg... en een man met 16 miljoen euro boete is vastgezet. En dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met het vervolg van lunch. Grotere wonen, je eigen bedrijf, meer vrijheid. Voor welke financiële keuze sta jij? Hoe pak jij dit aan? Door nu vooruit te kijken, weet je wat jouw financiële mogelijkheden zijn.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal een werklunch met Martijn Bulteman... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren. Dat allemaal naar aanleiding van een nieuwe app die er binnenkort verschijnt... waardoor postzegels plakken niet meer nodig is. De afronding van een weekje in de praktijk. Deze week waren we bij sauna-complex Termen Buslo. En na half twee is het stand.nl. En de stelling dan, minister Schippers maakt de zorgvrouw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 Ja, er komt een speciale app die het plakken van postzegels overbodig maakt. De oude, vertrouwde postzegel, waar je zelf nog aan moest likken... is sowieso natuurlijk al zeldzaam. Want tegenwoordig zijn het bijna allemaal zelfklevende zegels geworden. Is dit het definitieve einde van de postzegel? En wat vinden vitalisten, vitalisten er eigenlijk van? Daarom een werklunch met Martijn Bulteman. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren. Goedemiddag. Goedemiddag. Schrikt u ervan, van al die nieuwigheid die wellicht het eind betekent van de papieren postzegel? Uh, nee, de filatelist schrikt er niet van. Nee. nee. Maar waarom eigenlijk niet? Want uh, dit lijkt toch einde verhaal zo? Nee, de, ik denk niet dat PostNL uh, dit doet om de postzegel weg te werken. Het is een soort uh, ja, een nieuwe, nieuwe innovatie. We gaan kijken of dat lukt. En de postzegel zal gewoon blijven bestaan. Ja, en, maar wat, dat vroeg ik me af, hè. Um, als je dan uh, postzegelverzamelingen ziet... dat zijn vaak hele oude postzegels natuurlijk ook. Ja, ja de meeste filatelisten die zijn toch wel bezig met de oudere postzegels. Dus die nieuwe dingen, die verzamelt u helemaal niet? Uh, nou, ik persoonlijk niet, nee. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die, uh, die ook moderne postzegels verzamelen. Maar die blijven dat ook gewoon lekker doen. Dat nou, is helemaal geen probleem. Want ik wou zeggen, die worden uiteindelijk ook weer oud natuurlijk. Ook dat, ja. ja. Um, die zelfklevende postzegels zijn nu ook al gemeengoed geworden. Worden die eigenlijk gespaard door, door postzegelverzamelaars die, die zelfklevers? ja zeker PostNL heeft de zogenaamde collectclub. En daar zijn nog steeds meer dan 100.000 mensen lid van. En dat zijn dus verzamelaars van moderne postzegels. Ja. Maar u, spe, u bent specialist in de oude zegels? Uh, wij doen meer in oude porceles. De, de gemiddelde handelaar in Nederland en de gemiddelde filatelist... die in zich toch wel op de, een beetje de, het klassiekere materiaal. Mm. Ja, dat... Is dat ook echt nog dat je dat losweekt met lauw water en zo? Uh, nee, dat gebeurt heel weinig. Dat is een beetje voorbij. Ja, maar vertel eens iets meer dan over wat u... Wat, wat, wat hebt u dan allemaal in uw winkel bijvoorbeeld? Uh, nou, wij hebben in ons bedrijf eigenlijk allemaal soorten verzamelartikelen, waaronder ook postzegels. Uh, wat wij zelf heel interessant vinden is alles wat klassiek is. Dus zeg maar van voor de Tweede Wereldoorlog, Iets wat een beetje geschiedenis heeft. Dat vind ik persoonlijk interessant. Uh, eigenlijk vinden de meeste mensen dat steeds interessanter worden. En uh, hoe, hoe groot is die groep mensen die daarmee druk is? Um, uh, die, gro die groep is gigantisch. Uh, filatelier is natuurlijk een, een grensloos iets. Uh, en de wereld wordt steeds kleiner. Uh, de meeste possegoedrijven in Nederland die hebben dat ontdekt. Dat die... die, die, die, die het aantal verzamelaars of de verzamelaar en het exporteren van dat soort... Uh, vindt materiaal is gewoon echt grensloos is. Dus dat is onbeschrijfelijk. Veel mensen zijn dat die uh, verzamelen. Nou, en hoe werkt dat dan? Als ik dan zo'n zeldzame postzegel heb... dan kom ik die bij u uh, aanbieden en dan geeft u daar een bedrag voor of zo? Nou, de meeste echte hele zeldzame postzegels, dat gaat uh, via veilingen. Wat natuurlijk ook een heel belangrijk uh, iets is in, in Nederland... maar ook over de hele wereld. En die loopt u dan allemaal af? Wij gaan zelf ook naar veilingen. Maar de, meestal de hele zeldzame postzegels... Die zijn eigenlijk altijd in, in handen van mensen die ook weten... dat zo'n postzegels zeldzaam is. En die laten dat of via ons of via een commissionair gewoon veilen. Ja, en, en dan omgekeerd. De mensen die graag die postzegels dan willen hebben... die komen weer bij u snuffelen in de zaak om eens te kijken wat er allemaal is. Ja, die komen dan of bij mij in de zaak... of die gaan natuurlijk ook weer naar zo'n postzegels toe... Ja, ja, u bent ook nog voorzitter van de branchevereniging. Hoeveel postzegelhandelaren zijn er eigenlijk nog in Nederland? Uh, wij hebben ruim 130 leden. Uh, en dat is meteen het grootste aantal uh, professionele handelaren... dat er in Nederland is. Daarnaast onze 130 leden uh, zijn er nog zo'n 70, 80 uh, handelaren... die wel zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... maar dus niet lid zijn van onze brancheorganisatie. Ja. Dus dat is best wel veel, vind ik zelf. Ja, u, u zit hier niet bij mij in de studio, maar ik kan, wel, ik kan u wel zien... want. Daar u zit in Amsterdam, namelijk in de studio. Dat kan allemaal tegenwoordig hè, met de magische lijnen der uh, verbindingen. Ja. Um, en um, ik zie daar toch een, een fris, uh, nou, middelbare man zitten. Uh, terwijl je het clichébeeld van een post uit nou, zo'n geitenwolle sok type met een lange baard. en die, die schuifelt schuif, schuif wat rond in een oude stofjas. Uh, dat idee, dat kent u vast ook wel, hè? Ja, dat is inderdaad een beetje het, het prototype van de postrechhandelaar. Maar het, het, het, ik zeg altijd maar zo, het prototype van een, van een mens bestaat niet. Dat is, als je dat vergelijkt met het prototype van een Jordanees... die bestaat eigenlijk ook niet. Als je bij ons komt uh, kijken uh, naar vergaderingen of bij beurzen... dan zijn het over het algemeen gewoon uh, ja, uh, hele goede, normale mensen... <laughs> ja. die, uh, die uh, hierin handelen en die gewoon een interesse hebben ontwikkeld... voor, voor, ja. voor het verzamelen. Van, van, van klassiek materiaal. Wat, hoe bent u daar ooit in gerold, dan? Uh, mijn vader was uh, verzamelaar van postzegels en oude brieven. En ik vond dat gewoon gigantisch interessant. En uh, ik heb op een gegeven moment de bedrijfseconomie gestudeerd. En toen kon ik ook wel de financiële wereld in. Ik denk dat dat trekt me gewoon niet het Het, het, het, het, het, het dat stukje geschiedenis, dat, dat trekt, heeft mij altijd heel erg getrokken. En dat zie ik eigenlijk bij al mijn, mijn vakgenoten. Zie de, zie ik het ook. Die hebben allemaal een passie voor, voor geschiedenis. En voor, wat er, uh, voor, voor, voor dat soort dingen, dat tastbare geschiedenis. Ja. Ja. Want, want u zei zo straks aan het begin even... Van, dat u verzamelt zelf geen postzegels. Uh, ik verzamel geen postzegels. Maar ik verzamel wel oude brieven en Ansichtkaarten. En uh, ik ben wel een heel erg verzamelaar van dingen. Postzegels, ja. dat is een beetje. Dat, dat kan ik eigenlijk niet doen. Omdat postzegels is natuurlijk voor een heel groot gedeelte mijn handel En ik moet mijn klanten natuurlijk ook wat gunnen. Dat is hetzelfde van iemand die een snoepwinkel heeft. en dan zelf alle, alle, alle uh, trekdroppen zo op eet. Ja, precies. Dat dan moet dan je die ik... hebben. Nee, dan, dan ga ik failliet. Niks. Nee, ga ik failliet. Kan niet. Ja. Brood op de plank komen. Ja, ik snap het. Zijn er, en u zegt 130 mensen en Zitten er ook echt nieuwe mensen bij die, die daar net mee begonnen zijn, bijvoorbeeld met zo'n postzegelhandel? Uh, wij hebben vorig jaar, hebben wij, uh, sorry, vorige maand hebben wij een nieuw lid ingeschreven bij onze brandsvereniging. Dat was een jongen van 26 jaar. Oké, okay, nou. nou goed, dus, dus, dus, dus het, is wel, het is niet, niet een uitstervend beroep. Nee, zeker niet. Nee, ik denk zelf dat in de toekomst, juist omdat internet eh, zo'n hele mooie manier is om in postzegels te handelen, niks is zo geschikt om te handelen via internet als, als postzegels, dat wij, eh, dat wij heel veel jonge aanwassen zullen krijgen. En dat zijn mensen over het algemeen die. Ook net zoals ik gestudeerd heb, uh, mij part ICT. En op een gegeven moment denk ik, is die computer nou alles? Nee, die computer is niet alles. Het is juist heel leuk. Terug naar basics en terug naar die leuke, authentieke dingen. Hmm. En, en ik neem toch aan dat dat tegenwoordig ook veel gewoon via het internet er zo gebeurt. Uh, of komen mensen echt daadwerkelijk ook nog bij u in de winkel? Uh, ik denk dat, dat uh, het grootste gedeelte van, van, van het handelen in postzegels en verzamelartikelen... dat dat inderdaad via het internet gebeurt, ja. Dus, dus u hebt daar, u hebt daar uw, uw bestand op staan... en dan kunnen mensen van over de hele wereld kijken... of daar voor hun iets tussen zit? Nou, wat eigenlijk uh, onze specialiteit is... is dat wij heel goed weten wat de mensen over de hele wereld weten. Daar kunnen wij dan op inkopen. En dan doen wij mensen offertes via de e-mail. En natuurlijk kunt u ook op onze site... Uh, Oude, oude brieven zien en leuk materiaal. Maar dat is eigenlijk maar om te laten zien wat we hebben. Maar het, het grote gebeuren... dat gebeurt eigenlijk via aanbiedingen... echt aan grote verzamelaars over de hele wereld. Ja, ja Dus u bent op een veiling, u scoort daar zo'n mooi boekje... waarvan u denkt, nou, dat is wat voor meneer... Uh, nou ja, ik noem maar wat. Uh, meneer Chang. Ja, want veel, veel Chinezen ook, denk ik, hè? Ja. Nieuw, nieuw geld daar. Ja, ja, ja. Wat, wat wij zien is dat in uh, voornamelijk, voornamelijk het, het Oostblok, uh, Rusland... vroeger mochten de mensen in Rusland, het communistische regime... mochten daar helemaal geen eigen bezit hebben. Dus ook geen postzegels, ook geen munten, helemaal niks. Anse kaarten, dat, dat, dat was helemaal uit een boze. Terwijl die mensen wel heel erg verzamelaars zijn. En die moeten alles uh, wat zij vroeger dus niet mochten hebben... en wat niet in Rusland aanwezig was... moeten allemaal weer terug naar die landen toe. En dat zie je dus in China. Dat zie je dus in, in, uh, in Rusland. Ja, en dat is natuurlijk heel interessant. En daar haalt natuurlijk de meeste omzet vandaan? Wij, uh, ik denk dat Nederland, en Nederland is altijd goed geweest in dat soort dingen... dat de Nederlandse handel uh, daar heel veel, hele belangrijke omzetten heeft. En het is ook zo dat uh, de Russen hebben best wel veel geld. Chinezen ook. Daar, daar, daar schrik ik wel eens van hoeveel geld die mensen hebben. En uh, ja, daar gaat echt heel veel naartoe. Ja, want kunnen we daar nog een beetje inzicht in krijgen? Wat, wat moet je betalen voor een beetje... Postzegel die, die, die u dan in uw bestanden hebt staan, een oude, een oude postzegel? Nou, we hebben postzegels vanaf een euro. En dat gaat tot, tot uh, tienduizenden euro's. Van vindt... die euro heb ik ook thuis liggen. Ja. ja, die hebben we allemaal. Ja, het ja. raar is, die, die posten van een euro, die is moeilijkst te verkopen. Ja, ja dat zal wel. Uh, nee, maar, nee, maar noem, want kijk, u zegt van, ik, ik ben gespecialiseerd in een bepaalde tak van sport binnen die weer wat, wat betalen mensen daarvoor? Of wilt u dat niet zeggen? Nee, dat is, dat, dat is, dat, dat is het, het mooie aan, aan, aan, aan postzegels, een ansichtkaarten en brieven. Je hebt hele leuke dingen voor 4, 5 euro. En wij we hebben ja, dit jaar hebben we ook wel eens een brief van 12.000 dollar in Amerika verkocht. Dat gaat alle kanten. Op, um, ja, dus, dus eigenlijk is het een goede business. Het is een, uh, het is een, ja, het is een goede business, maar je moet het zelf ook wel leuk vinden. Anders lukt het niet, denk ik. En het is, het heeft heel veel interessante aspecten. Ja, no. uh, u zegt, ik ga vooral naar veilingen, dus dat is dan eigenlijk vrij gespecialiseerd. Het is toch eigenlijk wel heel mooi om dan op een of andere rommelmarkt toch nog eens iets heel bijzonders te. Boven water te krijgen. Dat, dat, dat, uh, gebeurt dat wel eens of, of doet u dat echt niet meer? Uh, ik ga zelf niet naar rommelmarkten. Het gebeurt ook eigenlijk nooit dat, dat, dat mensen op een rommelmarktje iets vinden wat opeens heel veel geld waard is. Dat gebeurt soms wel. Komt dan ook meestal in het nieuws. Maar dan praat ik echt over één of twee keer per jaar dat iemand nog een fonds doet. Want het meeste is toch al een keertje gevonden, zit in een collectie. Uh, het enige wat je natuurlijk nog wel soms ziet... is dat dus, uh, uit VOC-schepen uh, die gezonken zijn... dat dat naar boven wordt gehaald. Daar komen nog vondsten uit. Maar echt dat het ergens gevonden wordt, zoals een Rembrandt... dat, ja, dat gebeurt nee. zo wat nooit. Zou je het wel onmiddellijk herkennen? U als, als als, loopt op een of andere rommelmarkt en, en er staat nog een manier met een... Uh met een oude, oude doos met die dingen erin. Zou je het onmiddellijk herkennen van hey, dit is iets heel bijzonders? Ja, dat, dat, de, de echte vakhandelaar die herkent dat wel, zeker. En het is zo, wij zien zoveel spullen... en het zijn natuurlijk meestal dezelfde, dus is het hetzelfde materiaal. Uh, als je iets ziet wat je nog nooit gezien hebt... dan weet je dat het iets bijzonders is. En weet je nou niet zeker of dat echt een grote waarde heeft... commerciële waarde, dan herken je het wel als iets aparts. Dus dan zou je het er altijd wel uithalen. Ja, goed. Apps of niet, uh, zelfklevers of niet, de posthandel... Uh, post Zegelhandel is levend en wel. Ja. Dat kunnen we vaststellen. Dank voor het gesprek, Martijn Bulteman. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren... en eigenaar ook van een postzegelwinkel.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 Geef u op via lunch ncrw.nl. En misschien komen onze experts u wel te hulp. Lunch@ncrw.nl. ncrw.nl. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze hele week was dat Ingrid Koning. Zij was bij het saunacomplex Termen Buslo. En we hoorden haar deze week al de sauna schoonmaken en ook meelopen in de bediening. Ingrid, hoe kijk jij terug op deze week? Het is in ieder geval een drukke week geweest voor deze sauna. Afgelopen week was een week zonder strandweer. Dus ja, dan komen de bezoekers wel. Ik zie ook heel veel mensen die hier nu in de rij staan met een kortingsbonnetje. En dan ben ik ook wel benieuwd, want heeft u dan ook kortingsbonnen bij u? Ja, die heb ik bij me. Laten laat eens zien, wat heeft u? Uh, 25 op de saunaprijs. En naast me staat de heer Dolman, directeur van dit complex. Komt tegenwoordig iedereen met een kortingsbonnetje? Nou, het is wel zo dat, dat ongeveer een procent of 60 bij ons komt met een kortingsbon. Ja, dat klopt. En dat komt door de markt? Dat komt door de markt. Uh, ja, de, de gemiddelde bestedingen zijn onder druk in, in Weldersland. Uh, mensen zijn toch uit op, op uh, een dag ontspannen, een dag genieten. Maar dan is het toch van, kan ik meer voor minder geld krijgen? En Dat is toch wat Nederlander uh, is. En wat geeft een bezoeker tegenwoordig gemiddeld uit? En wat gaf hij vroeger uit? Uh, het verschil is wel groot. Ik denk dat als je in 2006, 2007, toen we eigenlijk startten met ons bedrijf... Toen ja, was het uh, 75, 80 euro was eigenlijk heel, heel normaal, uh, was te besteden. En nu is dat niet zo. Nu, nu moet je denk ik aan, aan tussen de 50 en, en 55 euro, dan houdt het op. Dus het is best wel een forse daling. En hoe probeert u dan de mensen toch over te halen om meer te besteden? Nou, dat is elke dag weer een uitdaging. Uh, want ja, mensen hebben toch vaak wel een idee van wat wil ik gaan besteden, wat wil ik kwijt. Uh, dus het is iedere dag kijken of met, met, met een last minute of, of, of met een actie... om te kijken om mensen te stimuleren om iets te doen, maar het is wel lastig. Het hotel gaat over twee weken open. Uh, wat dan? Dan bent u neem ik aan wel klaar. Nou, dan ben ik uh, klaar hier in Buslo. Uh, maar uh, ja, wij zijn een bedrijf dat wil groeien. We zijn een familiebedrijf en we willen nog een tweede term elders in Nederland gaan bouwen. Wat durft u aan in deze markt? Dat durf ik aan in deze markt, ja. En dat durf ik aan omdat de, de, de, de weldersmarkt zo in elkaar zit dat die gaat groeien. En ik heb één ding geleerd, als je in slechte tijden kunt investeren... Dan kun je, en we zijn nu, zitten nu in moeilijke tijden, dan kun je in hele goede tijden daarvan oosten. En die goede tijden komen er beslist weer aan. Dat gaat wel een paar jaar duren, maar die komen echt. En hoe ver bent u met die plannen van het nieuwe complex? Uh, we zijn zover dat we eigenlijk uh, uh, het vergunningenstelsel bijna gelopen hebben. Dat is natuurlijk best een probleem in Nederland. Uh, en dan komt straks uh, natuurlijk de founding. En, en, uh, maar daar zijn we al mee in contact met, met, met financiers. Dus uh, dat ziet er ook wel goed uit moet ik zeggen. Dat gaat wel lukken. Ja. En het tipje van de sluier, waar moet dat komen te liggen? Uh, ik, ik wil het wel zeggen, dat komt uh, in, in Wiegen te liggen, bij Nijmegen. Dit is dus een primeur? Dit is voor u een primeur, ja, maar ik wil het wel vertellen. Ja. Ja, nou, dat hebben we dus mooi even meegepikt... zo aan het eind van een weekje in de praktijk. In de gaten die plannen voor dit nieuwe wellnesscomplex bij Nijmegen. Volgende week is er weer een in de praktijk. Dan loopt Anne van der Veen mee in de kinderopvang. Die staat zwaar onder druk. Vandaag nog werden er bijvoorbeeld 400 banen geschrapt... bij de grootste opvangorganisatie van Nederland. Volgende week dus in dit theater. Zometeen is het stand.nl. Dan is de stelling minister Schippers pakt de zorgfraude goed aan. En we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Dit is Radio 1.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 De Partij voor de Dieren heeft een stuk natuurterrein van staatsbosbeheer gekocht. De natuurbeheerder zit door bezuinigingen in geldnood en veilde 16 gebieden. De Partij voor de Dieren wil het gebied in Darle, Overijssel, beschermen tegen falend overheidsbeleid, zo zegt partijleider Thieme. En Equins wil de plannen voor de verkoop van pingegevens toch niet helemaal afschieten. Het bedrijf gaat opnieuw praten met allerlei partijen om te kijken of er toch maatschappelijk draagvlak voor gevonden kan worden. Het bedrijf zegt dat er veel behoefte is aan informatie over het koopgedrag van de Nederlander. Tot zover. AWB Verkeersinformatie, Jurlanda van der Velde. Een aanrijding op de A10, de ring Amsterdam-West richting Den Haag. Bij Westpoort 2 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. En op de A28 Utrecht-Svolle in beide richtingen bij Leusden 2 kilometer. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. De SP verwijt minister Schippers dat zij nooit wat heeft gedaan tegen de verspilling van geld in de zorg. Tijdens het debat over zorgfraude gisteren ontkende de minister van Volksgezondheid over dat met klem. Mij verwijten dat ik heb weggekeken om als er gefraudeerd is, is echt, vind ik, volstrekt onterecht. Ik vind fraude sowieso onaanvaardbaar. En ik zal er ook alles aan doen. en Ik heb daar ook al veel aan gedaan. En ik zal daar ook mee doorgaan om dat stoepje schoon te vegen. Ik praat erover door met Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor D66. Hartelijk welkom, mevrouw Bergkamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Zelf weet ik precies hoeveel er aan zorgkosten voor mij opgaan. Nee. Alle zorginstanties moeten met wantrouwen bekeken worden. Nee. En de laatste, er moet een parlementair onderzoek komen naar de zorgfraude. Nee. Oké, okay, dan de stelling. En ik roep onze luisteraars op om daar ook op te reageren. Natuurlijk, minister Schippers pakt de zorgfraude goed aan. Dat is de stelling. Bent u het eens of oneens met die stelling? en zo mist dan uw keuze naar 7070. 70. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Dat nummer is 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u het eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Minister Schippers pakt de zorgfraude goed aan. Mevrouw Bergkamp, zegt u eens of oneens? Eens. En waarom? Uh, wij vinden, we hebben ook gisteren het debat als D66 aangevraagd... omdat we ons grote zorgen maken over de fraude in de zorg. Gisteren hebben we van de minister en van de staatssecretaris gehoord... wat ze allemaal hebben gedaan en wat ze nog gaan doen. En op basis daarvan hebben wij het vertrouwen uh, uitgesproken... in de minister en de staatssecretaris. Er moet nog wel heel veel gebeuren. Dus ik zeg er wel een maar bij. Als we volgend jaar het weer over dit onderwerp hebben... dan moeten we er wel betere resultaten zijn. Maar u vond het verhaal wat Schippers daar hield... Uh, zodanig geloofwaardig... En en uh, hoopvol, zeg maar, dat u niet die uh, motie steunde. Dat klopt. Wij vonden dat beide bewindspersonen uh, daadkrachtig zich uitspraken over wat ze allemaal gaan doen. De andere was opsteld, hè? Uh, de andere was uh, op het gebied van de zorg staatssecretaris van Rijn. Ah, okay, okay. Want de fraude speelt zich ook helaas af in de langdurige zorg. Ja, Oké, okay. Dus dat ging, uh, dat ging over de, de staatssecretaris en de minister die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid. En uh, u vond met name ook Schippers hield daar een goed verhaal waar u wat mee kan. Ze hield een goed verhaal. Ze heeft veel toezeggingen gedaan. Er gaat een, een groot schaal onderzoek plaatsvinden om uh, in te schatten hoe grote fraude in Nederland is. Uh, ook staatssecretaris Van Rijn heeft gezegd dat de PGB-fraude hard moet worden aangepakt en heeft daar ook een aantal acties uh, over aangekondigd. Dus op basis daarvan zeiden we van uh, beide bewindspersonen hebben de tijd nodig om de vruchten van het beleid uh, te zien afwerpen. Ja, ik ben even de draad kwijt nu, want ik dacht dat de oppositie was ingehuurd om het kabinet zo lastig mogelijk te maken. En zeker, dat is ook gebeurd. Wij hebben daarom ook het debat aangevraagd. De afgelopen weken kon je geen krant meer openslaan of het ging over fraude in de zorg. Wij vonden het daarom ook belangrijk om te horen van de bewindspersonen. wat de omvang van de fraude is, wat er gedaan is en wat er gaat gebeuren. Helaas is eh, nog steeds onduidelijk hoe groot de omvang van de fraude is. Daarom gaat er een onderzoek plaatsvinden. En eh, daarnaast is er eh, aangekondigd. Eh, dat wij om het half jaar als Kamer goed op de hoogte worden gehouden. over de voortgang. Dus wij hebben vinden eh, wij, dat we eh, de controlerende taak. als D6 goed hebben opgepakt door het debat aan te vragen. Uh, en uh, beide bewindspersonen hebben ook behoorlijk wat toezeggingen gedaan. Mm. En daar zijn we tevreden mee. U, u wilt geen oppositie voeren om het oppositie voeren? Uh, exact, het gaat ons uh, om de inhoud, om de voortgang. Het zou nu uh, werkelijk waar gezien het verloop van het de debat uh, raar zijn geweest... om te zeggen, zoals helaas de PVV en de SP hebben gedaan... het vertrouwen op te zeggen. Het is belangrijk dat het ingezette beleid, dat dat wordt voortgezet. Juist omdat we de aanpak van de fraude zo belangrijk vinden. Mm. Maar nou is het ook zo, mevrouw Bergkamp... en mevrouw Schippers zit er al een tijdje, ook, ook in het vorige kabinet al... Uh, dat we dit al zo lang horen. En, en nog steeds is het blijkbaar niet, uh, niet voldoende aan gedaan. Er er moet meer gebeuren. Maar wat gisteren ook duidelijk weer bleek is dat er wel heel veel gebeurd is. Om een, een paar voorbeelden op te noemen: uh, specialisten kunnen niet meer declareren tot in de hemel. Er zit een, een plafond aan het uh, budget. Zorgverzekeraars hebben meer prikkels gekregen om uh, fraude aan te pakken. Is het voldoende? Nee, nog niet. En daarom hebben we ook een aantal toezeggingen gevraagd om dit echt heel hoog op de prioriteitenlijst uh, te krijgen. Dat is gebeurd. Beiden hebben aangegeven: we gaan ervoor. En het we vinden dan ook dat beide de tijd moeten hebben... om eh, te laten zien dat dit beleid effectief is. Maar we hebben, ik heb hier een heel mooi lijstje voor me liggen... met allemaal uh, data erin. Hè. Dus uh, eigenlijk vanaf uh, uh, de, ja, de reconstructie van de zorgfraude... staat zelfs met, uh, met hoofdletters boven. De eerste datum die hier genoemd wordt is 30 september 2010. Gedoogakkoord beloofd aanpak ja, het is, het is vreselijk dat we nog steeds het over dit onderwerp hebben. He, laat ik dat voorop stellen. Fraude met gemeenschapsgeld is vreselijk. Uh, we zien ook allerlei effecten dat mensen gestigmatiseerd worden... die bijvoorbeeld gebruik maken van de PGB of zorgprofessionals. Dus daarom vinden we het zo belangrijk dat die fraude wordt aangepakt. Maar we hebben gisteren ook gezien dat het een heel complex verhaal is. Aan de ene kant vinden we het belangrijk dat er meer controle plaatsvindt. Maar we vinden het ook belangrijk om de privacy van cliënten zeg maar, te respecteren. We willen dat uh, de zorgfraude goed wordt aangepakt pak, maar we willen ook niet dat het systeem ingewikkelder wordt. Dus het is complex. Uh, verander je in het systeem, kosten tijd. En wij hebben gisteren geconcludeerd dat wij bij de bewindspersonen ook wat meer tijd geven mm. om echt te komen tot goede resultaten, want dat is wel nodig. Goed, laten we zo nog wat van die maatregelen langzaam. Nog één dingetje. RTL Nieuws publiceerde onlangs een, een conceptrapport hè, over dit hele onderwerp. Uh, dat is uiteindelijk niet naar de Kamer gegaan. Uh, na de berichtgeving stuurde Schippers een rapport, maar daar waren dingen in afgezwakt. Is het daar nog over gegaan eigenlijk? Het is daar uh, ruimschoots over gegaan gaan. Uh, en minister Schippers heeft aangegeven dat uh, het een conceptrapport inderdaad was. Uh, het is ook niet gebruikelijk om een conceptrapport naar de Kamer te sturen. Dat is wel gebeurd. We hebben het gehad over ja, hoe uh, zijn die verschillen veroorzaakt. De minister heeft aangegeven het is een, een analyse geweest. Uh, de conclusies werden niet gedeeld. Een aantal acties zijn opgepakt en wij vonden dat verhaal geloofwaardig. Hmm. Goed, als gezegd, 2010 al begonnen heel maatregelen te treffen. Dat is allemaal niet gelukt. 2011 kwam er ook nog een actieplan. Um, ja, dat is dus blijkbaar allemaal niet genoeg geweest. Waarom gaat het dan nu wel goed? Uh, gaat het lukken? Het is een heel lastig vraagstuk aanpak, fraude in, in de zorg. Er zijn een aantal belangrijke maatregelen aangekondigd. Bijvoorbeeld dat de cliënt inzage krijgt in zijn eigen rekening. In de CURE, maar, he, dat is de ziekenhuiszorg, maar ook in de langdurige zorg. Zodat de cliënt ook beter kan controleren uh, wat de, de rekening is, waar hij voor he, de, de ja, maar, maar is dat, voor dat ook betaalt? echt zo? Ik bedoel, hoe, hoe kan dat dan straks beter? Uh, de minister heeft toegezegd, en ook de staatssecretaris... dat in 2014 uh, cliënten inzage krijgen in hun rekening. En zij gaat daar zeer sterk op sturen. Dus wij verwachten ook dat in 2014 cliënten weten... Hmm. waar ze voor betalen ja, maar en goed, hoe hoog die rekening maar is. Maar dan staat er dat ik geopereerd ben voor iets. En dan staat daar een bedrag bij. Maar dat, dat, dat zegt mij toch helemaal niks? Ik weet toch niet of ik of dat ook misschien voor de helft had gekund? Nou ja, Wat belangrijk is, is natuurlijk dat er veel meer transparantie komt... in die verschillende kosten. We hebben als D66 ook gezegd dat zorgverzekeraars... Veel Heel duidelijker moeten zijn over die resultaten. Dus daar gaan we ook absoluut op sturen. Er moet nog heel veel gebeuren. En dit is echt een groot maatschappelijk probleem waar we ons dus echt zorgen over maken. Dat is de reden dat we ook het debat hebben aangevraagd. Er moet nog veel gebeuren, maar de winst zit er nu in mm. om dit beleid te continueren, zodat we echt resultaten hebben en die fraude goed kunnen mm. aanpakken. Maar en bijvoorbeeld over die cijfers van de zorgfraude. Want we weten we horen allerlei bedragen gaan er over tafel. Maar wat is het nou echt? Ja, dat is een, een, een terechte vraag. Dat was ook de eerste vraag in mijn uh, betoog: uh, waar hebben we het nu over? Uh, ik vrees dat we pas het topje van de ijsberg weten. Daarom heeft de staatssecretaris en de minister ook aangekondigd... een groot onderzoek waarvan de resultaten dit jaar bekend moeten zijn. We weten dan een, een goede inschatting van hoe hoog de zorgfraude is. Maar nog belangrijker dat we inzagen krijgen... wat we daar nog meer aan kunnen doen... ten opzichte van de maatregelen die gisteren zijn uh, aangekondigd. Ja, en wie de fraudeurs zijn toch ook? Dat lijkt me toch ook interessant om te weten. Zeker, en daarvan heeft de minister ook gezegd... dat heet dan name en shame... dat zorgverzekeraars of zorginstellingen... die fraude die moeten gewoon... Dat moet duidelijk worden wie dat zijn. Uh, dat moet ook publiekelijk bekend zijn. Zodat we een heel duidelijk signaal laten zien... als politiek met als hoofd... Uh, de twee bewindspersonen... dat frauderen in de zorg dat dat echt niet kan... Nou. en hard moet worden aangepakt. Want Ik, ik noemde net eventjes uh, opstelten, want Die is natuurlijk bij betrokken omdat het over fraude gaat. Uh, Wekers, de minister van... die of, of de, Sorry, de staatssecretaris die over de belastingen en zo gaat. Uh, de FIJ heeft die erachteraan gestuurd. Uh, de, ik, ik, ja, zijn, hebben die eigenlijk voldoende mensen? Of, of had dat al? veel eerder misschien moeten gebeuren. Nou, ze hebben aangegeven dat er voldoende mensen zijn. Dus ik vind dat je daar dan ook vanuit uh, moet kunnen gaan. Uh, minister Ofstelt heeft ook aangekondigd om inzagen te geven... in de straf, uh, strafrechtelijke uh, onderzoeken die hebben plaatsgevonden... en welke resultaten. Daar komt hij binnen twee weken op terug... zodat wij als parlement ook weten wat gebeurt er nou gebeurt als iemand wordt uh, opgespoord. En uh, staatssecretaris Wekers heeft aangegeven dat er voldoende capaciteit is. Maar natuurlijk was het altijd even tijd om, als er een vraagstuk is... om om te zorgen dat er voldoende mensen snel aan het werk kunnen. Maar we zullen ook op dit deel van, het, uh, nou ja, van, de, uh, van de keten heel kritisch zijn. Het ja. kan natuurlijk niet zo zijn dat je mensen opspoort en dat er dan geen capaciteit is. Nee. Dat is echt onaanvaardbaar. Op onze site zegt iemand: het is eigenlijk de schuld van de VVD. Want die waren voor marktwerking. En daar begint het probleem. Want marktwerking werkt nou eenmaal fraude in de hand. Wat vindt u ervan? Dat ben ik niet eens. Het was de werkelijkheid maar zo simpel. We zien helaas dat er bijvoorbeeld ook fraude is... in de langdurige zorg met PGB's en zorgindicaties. Daar, daar speelt marktwerking niet. Dus je kunt niet zeggen dat het komt door marktwerking. Wat je wel kan zeggen is dat het heel complex is... en dat je er alles aan moet doen uh, om die zorgfraude aan te pakken. Want laten we niet vergeten, aan de ene kant moeten we bezuinigen. Uh, op de zorg hè, zijn die zorgkosten uh, te hoog... en aan de andere kant is er sprake van fraude. En daarom zeggen we ook... Het is belangrijk dat het beleid wat nu is ingezet dat er continuïteit is um, en we zullen ook echt goed gaan toetsen of volgend jaar er mm. ook betere resultaten zijn bereikt. U hebt binnengesleept dat u in ieder geval elk half jaar erbij gepraat wordt over de verbeteringen, maar wanneer moet het dan echt beter zijn? Wanneer moet u echt kunnen zien van dat, dat er dingen veranderd zijn? Nou, Dit jaar krijgen we inzage in hoe groot die uh, omvang in de fraude uh, is, in de zorgfraude, welke maatregelen er zijn. Om het half jaar krijgen we resultaten en daar moet er verbetering zijn. We moeten meer zicht krijgen op hoe groot die zorgfraude is. We moeten ook meer uh, mensen die frauderen, zorginstellingen die frauderen, artsen die frauderen, of zorgverzekeraars die niet goed hun werk doen. Die transparantie moeten we krijgen van beide bewindspersonen. Dus we zitten er bovenop. En uh, waar ik ook blij uh, over ben, is dat d er ook voor elkaar heeft gekregen dat bij veranderingen in systeem, in zorgsystemen, dat er een fraudetoets plaatsvindt. Zodat we weten, zijn die wijzigingen die we voorstellen, voldoen die aan de toets van de fraude is een systeem fraudebestendig... zodat we niet aan het einde elke keer dingen moeten repareren. Op onze site pleit iemand wel voor een parlementaire enquête. U zei net bij de keuzes, nou, voor mij hoeft dat niet. U zei in ieder geval nee op, op die vraag van mij. Uh, Schipper zei in het debat gisteren dat dit nog maar topje van de ijsberg is. Ik zou zeggen, wel juist een parlementaire enquête. Een machtig mail, mensen moeten onder Ede daar verklaringen afleggen. Uh, dan krijg je alles mooi in kaart. Nou, wat belangrijk is, is dat je dan ook eerst inzage hebt in die feiten. En de staatssecretaris en de minister hebben beide aangekondigd dat er een groot onderzoek komt. Dat de resultaten uh, dit jaar al bekend zijn over hoe groot die fraude is. Welke perverse prikkels in het systeem zitten. En dat is een mooi moment om eens te kijken van welke volgende stappen we verder kunnen zetten. Maar om nu ja te zeggen tegen een parlementaire enquête... wat het zwaarste instrument is van het uh, parlement, vinden we te vroeg. Laten ja. we eerst kijken naar maar het Maar u sluit het op termijn onderzoek. dus niet uit. Als, als, als uit, dat eerste, uit die eerste inventarisatie blijkt dat er toch echt dingen... Uh, nou ja, op detailniveau uh, naar buiten moeten komen, dan zou dat best kunnen wat u betreft? Ja, ik vind dat je sowieso nooit dingen moet uh, uh, uitsluiten. Uh, we weten nog weinig van hoe groot die fraude is... Uh, over die perverse prikkels. Dat beeld krijgen we dit jaar. En op basis daarvan gaan we weer kijken wat een goede volgende stap is. Maar we zeggen ook van laten we de tijd en energie gebruiken om die fraude aan te pakken in plaats van onderzoek op onderzoek. We weten al een aantal dingen. De staatssecretaris en de minister hebben aangekondigd... een grootschalig onderzoek. Nou, Dat gaan ze doen en in de tussentijd aanpakken die handel. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden, mevrouw Bergkamp. we komen zo meteen graag bij u terug. Zij is Kamerlid voor D66. Um, duizend mensen bijna hebben gestemd op onze site. Op die stelling dus minister Schippers pakt de zorgfraude goed aan. Um, eens met die stelling 21 procent, oneens 79 procent. Stand.nl. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, ik ben mevrouw Thijssen. Ik heb absoluut geen vertrouwen daarin dat dat aangepakt wordt. En de, en de stelling is eigenlijk. Die rekeningen, daar had, daar had mevrouw Schippers al lang wat aan kunnen doen. Want de, de, het publiek wordt zo onrustig van die onbegrijpelijke rekeningen. En daar had ze in ieder geval wel iets aan kunnen doen. Maar, denkt u, dus dat dat straks... maar denkt u dat dat dan straks beter is? Hè? Stel dat dat gaat lukken om dat wat inzichtelijker te maken. Zegt u dat dan iets, denkt u? Uh, nou, het zou in ieder geval een hoop rust brengen. En daar gaat het nog om. En ze had daar gewoon... Veel meer aandacht aan moeten schenken. Het zoomt overal rond dat die rekeningen niet te begrijpen zijn. Ja. En, en, dan, en het publiek, de politici moeten wat rust brengen in de tent. Ja, dat, is, ja. uh, dat is nooit verkeerd. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met alles. Maar nou, ik denk nou juist ja, niet dat er rust in de tent wordt gebracht... want dan gebeurt er helemaal niks meer. Dan gaan we nog verder met de ellende. Dus ik denk dat er wel degelijk ingegrepen moet worden. En, maar ik, om even terug te komen op de stelling... mevrouw, ik, ik heb redelijk vertrouwen in mevrouw Schippers... maar niet in, in, in de Kamer en alle, is, uit uh, allerlei controlerende instanties... Die, uh, die hier al jarenlang kennelijk aan het falen zijn. En dan hoor ik, dat, dat gaat dan ook bij uh, het, het, het, het ministerie van meneer Opstelten... Die, die altijd met stoere taal komt... en in wezen tandenloos te werk gaat. Dan denk ik bij mezelf, is dit niet iets wat strafrechtelijk moet aangepakt worden? Want er, er, er schijnt toch echt duidelijk fraude, sprake van fraude te ja. zijn. Dan, kan, dan, is er, dan is er toch in de Kamer toch ook een, een, een serie mensen bezig... Die, die zitten slapen of in ieder geval zijn taak van controlerend en Kamerlid niet, niet goed uitvoert. Dan kan je nog zoveel, wel, en dat hoor je met die fraude op, van, van zorguitkering en hetzelfde... als je dat niet controleert... Het vertrouwen is, dat zegt meneer Van, van, de, van de, Hofman van de beveiliging. vertrouwen is goed, maar controle is beter. En ja. dat, dat, daar ontbreekt het voortdurend aan. Ja, ja. Ja. Uh, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo, ik ben Marianne. Marianne? Ik ben een beetje hees, Oh, dat vinden nou, we dat lekker op heb... de radio. <laughs> ja, maar ik heb heel erg naar je geluisterd. Oh. Ik zie het als volgt: Mevrouw Schippers kan er iets aan doen. In die zin dat het land geregeerd wordt door lobbyisten en banken. De politici hebben niets te vertellen... en ik vind zo langzamerhand Nederland een corrupt land geworden. En dat ligt niet aan mevrouw Schippers. Denk aan Vestia, Edens, Amarantis. Mm -hmm. En dan denk bij mezelf van... Uh, we hebben een soort luierkabinet. De kinderen zijn net uit de luiers gekropen. Zo zeg ik het altijd maar tegen mijn partner... En wat die eerste mevrouw zei... we zeggen van nee. het ene moment is het dit, het volgende moment is het zo... dan is het weer dit, dan is het weer dat. En ik heb besloten om er zo over te denken... dat eh, mevrouw Schippers kan er niets aan doen... Uh, Nederland wordt geregeerd door de lobbyisten en de banken. Ja, ja dat heb je even... gezegd. Zeg maar nog even, want, want kijk, de schip blijft gewoon zitten. Die, die, die is zeg maar de, de kapitein op het, op het grote schip die hier wat aan moet gaan doen. Hebt u daar vertrouwen in of niet? Nee. Want ze heeft wel een plan aangekondigd nog weer, hè? Nee, maar ik moet, u, ik moet je één ding zeggen, Jorgen. Als ik naar mijn arts ga, en ik ga heel zelden, dan vraag ik de rekening. Dan wil ik weten wat ik ja. moet betalen. Ja. Bij de tandarts precies hetzelfde, en uh, die DCB-dingen, uh, dat begrijp je wat ik bedoel, hè? DCB-dingen, DCB uh, dan ga je één keer naar een arts... Ja. en dan krijg je voor tien keer de rekening. Ja, ja, precies, ja, ja, ja. En daar wordt zo mee gefraudeerd. Ja. En uh, uh, ik heb een paar uh, vriendinnen die zitten in het maar goed, ik heb mijn verhaal verteld, ja, Jorgen. Ja, en hey, en ik niet te veel ding... meer praten, niet meer te veel praten. Want anders... Nee, nog één ding, Jurgen. Ja, nee, nee, nee. Eén ding, vooruit. Wil je tegen die mevrouw van D66 zeggen. dat ze niet zoveel taalfouten moet maken? Oh. Het zijn niet. Het is niet. Er zijn een aantal. Het is een, is een aantal. Taal. Ik heb het genoteerd. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Mag ik het zeggen? Het is vrijdagmiddag, ja hoor. Hallo? Doe maar. Nou, ja, oh die mevrouw was zo langer. Nou, uh, ik heb ook totaal geen vertrouwen in deze minister, trouwens, niet één minister. Dat onze hele regering ziet voor mijn ministers de vallen onder o's. Onbekwaam onbetrouwbaar hmm. En die, deze minister... Ik heb gisteren ook de hele dag zitten kijken... en, en naar de televisie ook, naar het debat. Nou, meneer Van der Berg, die, meis, die, die hele regering... die mensen zijn allemaal onbekwaam minister. Ja, ja. Weet je I, wat ze doen? Ga ze commissies inrichten. Omdat als er vraag wordt gesteld uit het parlement vandaan... of in de oppositie... Ik ben geen lid van partijen, toch hou me toe goed. Partijen worden vraag gesteld. Weet je wat ze zeggen, de minister? Daar ga ik niet over. Die ja. nee, dan wel. Ja, ja, ja. Ik bedoel, die mensen moeten echt... Meneer Van der Berg, eerlijk waar. Het is welke minister... U kan niet eentje noemen die bekwaam is. Ze zijn allemaal... Oh. Ja, zoek je de, gaan ze commissies inrichten, oprichten, dus, Ik ben zelf bij de ziekenhuis geweest. Vorig jaar ook heb ik mijn verzekering opgebeld. Maar kreeg ik voor twee keer half uur... Eind van het jaar kreeg ik een rekeningsspecificatie. Hebben ze twee keer een half uur... Twee keer 998 euro gerekend. Dus ze bij de verzekering komt... Ik, ja. ik zeg tegen zo'n dame... Hoe kan het nou? Weet je wat ik krijg van de verzekering? Meneer, dat kunnen we ons niet omdrukken. Maar we krijgen de rekening betaald." betalen ja. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo, zeg het maar. Ja, daag Jurgen, met Rick. Rick. Ja, hallo. Zeg, um, ik ben het eigenlijk oneens met de stelling. Want um, ik, ik trek altijd een parallel door naar het ondernemerschap... en gewoon, zeg maar, waar de grote, het grote geld uit de massa vandaan komt. Um, ik, naar mijn mening had ik me van Schippers kunnen zeggen... first strike out. En meteen uh, een signaal afgeven dat vanaf nu... Uh, of het nou onderzocht wordt of niet, dat het duidelijk is dat er een flinke maatregel op zit. Als je als arts fraudeert, dan volgt een repressie. Een ja. specialist er even zo. Maar dan moet je en dus wel ga... weten wie dat dan zijn ook. En dat gaan ze nu dus ja. eindelijk eens een keer uitzoeken. Je kunt daar wel het signaal afgeven. Ja. En nou, als ondernemer ben ik verplicht om voor 1 uh, juni mijn vernootschapbelasting in te dienen. Ja. Doe ik dat niet, dan loop ik het risico van een minimale boete van 2500 euro. Ja. Dus het kan wel, maar het is maar net waar je, je prioriteit ja, precies. Nou, goed. Volgens, volgens mevrouw Bergkamp gaan ze daar nu eindelijk wat aan doen... en uh, blijft zij dat in ieder geval vanuit de Kamer controleren. Stam.nl, goedemiddag. Oh, die is er niet meer. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ben ik aan de beurt? Ja, zeg maar. Ja, maar u springt met John uit Rotterdam. Het, li vind, het lijkt de dokter hier uh, wel, John. Ben ik aan de beurt? Ik heb op de oh. zoomer gedrukt en dan mag je. Oké. Okay. Ja, het, uh, wat u ook aan, uh, aan die mevrouw van deze organisatie vroeg over die marktwerking. Ja. Ja, ik vind uh, als je het vergelijkt met het bedrijfsleven, als je nou de, de grote verzekeraars pakt, daar hangen allemaal hele kleine verzekeringen onder. En dan wordt het zo heel onoverzichtelijk. Ik noem er één voorbeeld. Mijn dochter is bevallen, ze kreeg uh, kraamzorg. Ze zegt de kraamzorg: ja, met die verzekering doen wij geen zaken. Je bent ook verzekerd of je bent niet verzekerd. Ja. En uh, ja, daarom vind ik zo: ja. dat ze die grote bedrijven, allemaal die kleintjes, vonden, dat wordt ja. heel lijkt. Ja. Duidelijk, oh, dankjewel. Dus ik kleintjes allemaal bv'tjes. Ja, ik, ik doe er nog even eentje. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, met uh, Rob Grijs, oud-jureur. Dag Rob. En, en ik heb meerdere artikelen geschreven over de kosten van de zorg. Ik ben het niet eens met de stelling, omdat het, het, het on, onweerlegbaar is aangetoond... dat de combinatie van het DBC-systeem, dus het huidige rekeningssysteem... Ja. en de marktwerking, overal in de wereld waar dit is geïntroduceerd, tot enorme kostenstijgingen heeft geleid. En de fraude zal zeker bestaan, dat bestaat binnen ieder systeem... maar die is in, uh, in een relatie wat nu genoemd wordt als oorzaak van het probleem... Irrelevant. Wat, ik praat hier dus nu met iemand uit de praktijk die weet hoe het allemaal werkt in die wereld. Wat is nou één, noem eens één ding dan wat er onmiddellijk moet veranderen en waardoor we een hele hoop ellende ons kunnen besparen? Nou, het hele probleem dat zit in het DBC-systeem. En dat moet je een beetje vergelijken eigenlijk als je, meneer, je een auto koopt en je, je betaalt gewoon de rekeningen van die dingen die je gedaan hebt, of je leased een auto waar een soort totaalrekening in zit met allerlei risico's in verwerkt. Nou, iedereen weet dat het lease systeem veel duurder is dan gewoon een auto kopen en de rekeningen betalen. Ja. Die je gewoon ziet van wat, wat er moet gebeuren. Het lease systeem is te ondoorzichtig, allemaal. Je, je kunt het er geen vinger meer achter krijgen. Het is volstrekt ondoorzichtig. Ja. En dat zal dus ook nooit verbeteren. Omdat het gemaakt is in de tijd om verzekeraars makkelijker te laten onderhandelen met ziekenhuizen. Ja. En dat is overal in de wereld waar het geïntroduceerd is. is het eigenlijk op deze manier ja. Hartelijk dank voor deze aanvulling. En uh, hartelijk dank voor het bellen, zeggen tegen iedereen die de moeite weer heeft genomen deze week om de telefoon te pakken. Nog even snel terug naar Vera Bergkamp, Kamerlid voor D66. Reageert u eens op die laatste manier? De uh, minister Schippers heeft aangegeven dat DBC, dat is weer veranderd in een nieuw systeem, een DOT-systeem, dat dat ook niet de eindfase is. Dus uh, ik denk dat ik die meneer gelijk moet geven dat het systeem zoals we nu hebben, dat dat niet uitontwikkeld is en dat het zeker verbeterd kan worden. Ja. En u hebt ook er steeds op gehamerd, wat ook een paar bellers zeiden van, ja, die controle moet gewoon veel beter, eh, als er mensen naar boven komen die de boel eh, flessen onmiddellijk hard aanpakken. U hebt er vertrouwen in dat Schippers dat allemaal gaat begeleiden? Ik heb daar vertrouwen in, en speciaal voor die ene mevrouw. Er is een aantal maatregelen <laughs> aangekondigd. <Ja. laughs> uh, en één daarvan is dat er ook goed wordt gekeken naar het sanctie-instrumentarium. Wat gebeurt er nou als je gepakt wordt? En het einde van het jaar krijgen we daar ook inzage in. Maar dat first strike-out bijvoorbeeld wat iemand zegt, uh, wat ook op andere vlakken in de maatschappij gewoon geldt, als je... Als je uh, ja, als je te veel drinkt, dan ben je rijbewijs kwijt, ik noem maar wat. Nou, het, is een, het is een interessant voorstel. Uh, wat we gisteren ook hoorden, is dat het wel heel erg lastig is om uh, aangetoond te krijgen of iemand gefraudeerd heeft. Maar ik vind, als je dat dan uh, aantoont, dan moet er ook wel echt een, een passende sanctie uh, bij horen. Want ja. fraude in de zorg is onacceptabel. Zal er voor u een moment komen dat het, uh, dat het echt genoeg is en dat ook minister Schippers het dan niet meer weet... en dat u misschien de motie van wantrouwen wel gaat steunen? Nou, wat we belangrijk vinden is dat alle aanbevelingen die nu zijn uh, afgegeven... dat die ook echt uh, worden ingevoerd. Uh, we gaan dat goed volgen en op basis daarvan kijken we weer verder. Goed. Dank dat u meedeed in Stand.nl. Vera Bergkamp, Tweede Gaat Kamerlid gedaan. voor D66. Uh, zij vertrouwen dus in die aanpak van Schippers. Onze luisteraars iets minder. Als ik kijk naar de site tenminste en de tussenstand daar. 1048 mensen hebben gestemd intussen op die stelling. Minister Schippers pakt de zorgfraude goed aan. Eens, 21 procent oneens... 79, en dat is de grote meerderheid. Dus u kunt nog wel blijven reageren via www.stand.nl. Um, zometeen na twee is er uh, vrijdagmiddag live. Jan Mom zit alweer klaar aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Kijk, het zou een beetje. Nou ja, het regent volgens mij niet daar. Um, dat zometeen dus. Ik wens u vast een plezierige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemiddag.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 We gaan nu lekker op ja. show. Het laatste autonieuws. Uh, laat ik maar gewoon even iets pakken. Rijden met de Porsche KM&S. Weet je nog wie erin rijdt? De gast, voormalig BMW baas Arjen de Jong. Dat zou zomaar kunnen. En Carlo en Bas in de studio. We gaan doorvragen. We gaan, gaan steggelen, mannen. Morgenmiddag, twee uur. De Tros Auto Show. Nee, auto. Ja, joh. niet auto. Het is een Audi en auto. Auto, auto. vinden wij lelijk. Oké, okay, oké. Okay, de Tros Auto Show. Precies. Op Radio 1.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 Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl